De Albert Heijn had er al eentje. Maar nu is de weg vrij en nu krijgt Jumbo dus ook een stalling van winkelwagentjes. De wethouder van Goorlen zegt, gelijke wetten, gelijke kappen. En de maatregelen die de gemeente Goorlen nam om de drukte en overlast bij de Oostplas tegen te gaan, zijn tot nu toe erg succesvol. Dat heeft de burgemeester van Stappershoef gemeld. Je mag namelijk niet recreëren bij het strandje, dat is verboden bij de Oostplas. Er zijn ook hekken geplaatst. In de kort gaan er ook koeien lopen, want het strandje is namelijk voor een gedeelte bemest. Het is trouwens niet verboden om even te zwemmen en daarna af te drogen. We willen de intensieve recreatie alleen tegengaan, zo zegt het gemeentebestuur. Tot besluit het weerbericht voor dit weekend. De temperatuur in de nacht ligt op bij de 12 graden. Komend weekend zien we regelmatig de zon en het wordt niet warmer dan 19 graden. In de ochtend kan het wel af en toe wat regenen. In de middag zijn er ook nog een paar buien aanwezig, zelfs met onweer en wat windstoten. De zwakke tot matige aan zee soms krachtige wind draait naar richtingen tussen west en noord. Dit weerbeeld hebben we de hele week. De temperatuur komt niet boven de 19 graden en de nachttemperatuur ligt tussen de 10 en de 13 en de wind komt uit west-zuidwest 4 en draait langzaam maar zeker naar west 2.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 Thema trivia. Met... En we doen Carlijn's headlines. Game nieuws. Wat we nog meer willen. <laughs> Precies. Dus uh, elke week kun je naar ons luisteren. Ed Maxim op radio. Staat uw naam nog steeds niet op deze plek? Informeer naar de mogelijkheden. Kijk op lokaleomroepkolen.nl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 <laughs> Zo goede gozer die die Maarten Smoking on the Balcony Ja, als je zulke plaatsen hoort, dan weet je gewoon dat de vrijdagavond uh, begonnen is Of de verlenging van je vrijdagmiddagborrel, dat kan natuurlijk ook Go back to the zoo, Smoking on the Balcony Welkom, het is het derde en laatste uurtje alweer van, het er niet op Terug van vakantie, ja, dat gaat sneller Het is... Super Ja, en uh, nou ja, dit weekend, ja, dit komt gewoon extra fijn aan Het is gewoon een orgasme, want ja, het is de eerste na... Uh, uh, ja, na de zomervakantie. Dus Het is een orgasme hè, in, dit, uh, in dit geval. Want ja, het muzikale oor dat wordt me toch verwend uh, nog dit komend uur. Oh. Ja, goede muziek, want je verdient het en je hebt er recht op, dus het komt helemaal goed. Um, ja, even nog uh, het weer. Vanavond trekken enkele stevige riggen- en onweersbuien over het land. Stevige buien trekken naar het noorden en oosten. In het midden- en zuidwesten neemt de neerslag af en kunnen nog een paar lichte buien voorkomen. En later op de avond dan wordt het steeds, ja, op steeds meer plaatsen droog. En in de kustprovincies is kans nog op een enkele bui. Ja, en er komt een, een foodmarket in het pand van het uh, failliete restaurant Eve in de spoorzone. Heb je vast meegekregen, dat is uh, althans waar het Tilburgse stadsbestuur op uh, inzet. Ze willen het markante gebouw zelf aankopen om die bestemming mogelijk te maken. Burgemeester en wethouders stuurden dat voorstel uh, ja, vandaag uh, naar de gemeenteraad. Door zelf het heft in uh, ja, eigen handen te nemen, willen ze voorkomen dat zich in de vroegere NS-loods bij station een McDonald's vestigt. Ja, we gaan uh, zien hoe dat uh, ja, verder gaat lopen. En uh, vanaf woensdag 2 september en alle volgende woensdagen is de winkel van Books for Life weer geopend. Dat is uh, van 10 tot 5, hoewel de winkel uh, in de afgelopen maanden gesloten was. In het uh, doneren van boeken gelukkig, uh, ja, is het doneren van boeken gelukkig gewoon doorgegaan. Zo is er onder andere een donatie van prachtige nieuwe boeken binnengekomen van boekhal Livius de Zevensprong. Een aantal vrijwilligers heeft ervoor gezorgd dat alle nieuwe binnengekomen boeken nu in de winkel staan. En uh, ja, klaar om wordt het dus. Uh, dus schrijf deze kans ook om je uitgelezen boekenkast aan te vullen. Ja, en dan de week erop. De week van maandag 7 tot en met zondag 13 september. Dan is het uh, landelijk weer de week van lezen en schrijven. Amarant die doet hier aan uh, mee onder het motto: Duidelijke taal voor allemaal. Nou, op initiatieven van het Servicepunt Client Medezeggenschap is een leuk programma samengesteld dat aandacht vraagt voor helder taalgebruik. Op dinsdag 8 september dan is het Wereldalfabetiseringsdag. Nou, dat kan er nog best goed uit. Een ideaal moment om stil te staan bij de aanpakken van laaggeletterdheid in Nederland. De week van lezen en schrijven, voorheen de week van alfabetisering dus, wil het belang van lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zichtbaar maken. En Amarant stelt in deze week duidelijke taal voor allemaal centraal. Niet alleen richting de cliënten, maar ook voor alle medewerkers. Iedereen profiteert van helder en toegankelijk taalgebruik. en een laatste uurtje, het daar niet op. Als je nog iets graag wil horen of delen, doe dat dan via 134. Of via facebook.com slash maartenlog. En uh, nou ja, misschien heb je ook wel de eerste werkweek uh, na de vakantie erop zitten. Of ben je weer tussen haakjes online na school geweest, hè? Maar nou, hoe dan ook, je kunt uh, ongetwijfeld zometeen uh, gebruik maken van de leukste uittips. Die hebben wij uh, namelijk weer op een rijtje gezet. Onze redactie Die heeft weer zitten zwoegen vanmiddag uh, ja, op de redactie. Uh, nou daar zit best uh, het een en al uh, tussen een buitenbios, een kindershow van Woezel en Pip, nou nog veel meer. Dat ga je zo meteen horen. En uh, voor de rest is er ook nog nieuwe muziek. Ik heb ook nog een paar liedjes die ik uh, ja, zelf uh, mee heb genomen op vakantie en uh, nou ja, nu dus weer op de radio uh, wil laten horen. Uh, nou ja, dat gaat wel uh, goed komen. Ik heb hier uh, als eerst een nieuwe signal van Phyllis, uh, <laughs> ik weet niet of het dekent, uh, ik niet. Nieuw voor mij. Maar die heeft een plaat gemaakt samen met The Cooks. En The Cooks, die kennen we nog wel van uh, liedjes als She Moves in Her Own Way, Mr. Maker, Naïef, Junk of the Heart. Nou, dat werk. Zij twee uh, ja, hebben samen een nieuwe zin al en die hoor je nu. Dit is Hey Love. It's love, It's all I've ever wanted, please don't stop the magic. You're all I've ever wanted Hey love Why don't we just lay here Let's not overthink it Let the others do their own thing It took a lot to find out It took a lot to find you yeah. By myself No fun to be alone But in love With nobody else Well, maybe go out Or maybe stay at home Or maybe call mom on the telephone Well, come on Well, come on We'll come out, we'll come out, we'll come out, we'll come out, we'll come out, we'll come out. Be alone. It's no fun. When I say, when I say, come on, Ronnie. I say, I say, come on, Ronnie. I say, come on, ride, and, say, come on ride, and Let me. I say, come on, ride, Let me hear you tell him. Let me hear you tell him. Wat een herrie. Ja, wel lekker herrie toch? De uh, Stoeges. Dat was uh, ja, de punkband uh, eind jaren 60 waar Iggy Pop ook in zat. Ik heb ook nog een hele fijne Iggy Pop uh, liggen. Maar die bewaar ik wel even voor, uh, voor woensdag. Een wat minder bekende van Iggy Pop. Maar hij zat natuurlijk in de Stoeges. No Fun hoor je. En daarvoor de nieuwe zin van Filus. Samen met The Cooks. En Hey Love. Een beetje lente liedje. Uh, komt kom een half jaar te laat uit. Ja. Ja, en dan de weekendtips. Want ja, de eerste week na de zomervakantie die zit erop. Misschien ben je wel weer, ja, nou, je, heb je je eerste werkweek gehad of ben je weer naar school geweest? Dan wel hè, fysiek, dan wel online. Maar wat uh, ja, waarschijnlijk wel is, is dat je een uh, lekker weekend kunt gebruiken. En natuurlijk is daar een hoop in te doen. Um, ja, ik uh, neem even de tips uh, voor je mee. Ik, ik, ik doe even een blokje zaterdag. Doe ik even twee platen. En dan doe ik daarna het blokje zondag. Want het zijn, uh, het zijn best wel wat tips. Ik ga er ook best snel doorheen. Uh, alles is ook op tijd gesorteerd. Ja, doen we ook al hier. Dus uh, ja... De, als je s ochtends nog niks hebt, maar je wil iets doen, dan moet je dan opletten. En anders moet je wat later opletten. Uh, maar de tips. Morgen van half tien tot elf, dan uh, ja, is er bij de Bonheur Woesel en Pip bij Auberge. Dat is een fantastische kindershow. Kun je naartoe. Ook morgen van tien tot kwart over elf, proefles Zen-meditatie bij zen.nl. Maak uh, kennis met mediteren. Van 11 tot 7 is er Petra's Vintage Kilo Sale bij Clubs mederij. Veel vintage kleding is daar te koop. Van half 1 tot 2 is er weer zo'n fantastische kindershow van Woezel en Pip. Van uh, kwart voor 4 tot kwart over 5 ook nog zo'n fantastische show van Woezel en Pip. Van 4 uh, tot 10 uur s avonds daar, dan is het uh, Gekkenhuis in, in het Park. Dat is een, dat is een uh, terrasfestival. Moet je wel vooraf voor reserveren. Um, dan ook nog van 8 tot kwart voor 11 de mobiele buitenbios in de racehof Daar gaat de film De Libie draaien. Uh, ook nog van 8 tot 2 s'nachts. Daar uh, is er Jolien. Die zorgt voor uh, muziek bij de Catchback. Daar kun je lekker uh, borrelen en chillen. Van 8 tot 4 s'nachts, voor, uh, voor de duidelijkheid. Dan is er uh, bij, uh, ja, een zomerbar bij Gin Fizz. DJ Mouse die draait daar platen. En van 10 tot 3 uur s'nachts is er ook DJ Sam Ace. Die draait dan weer de platen bij Ibiza Tilburg. En jij kunt daar natuurlijk ook heerlijk cocktails drinken. Hè? Daar staan ze bekende. Zometeen dan de tips voor de zondag. Ik Doe even gewoon weer twee liedjes. Zometeen iets nieuws. Maar eerst even deze classic. Is gewoon al weer 30 jaar oud hè, dit jaar. Geheel ja, het album Shake Your Money Maker. Vaak gedraaid. En nog steeds. The Black Rose and Jealous Again. You might actin' crazy You might just too proud You might just plain lazy Op lokaleomopgoorle.nl Lokaleomopgoorle.nl De band, sportsteam, hun uh, nieuwe album is uit Deep Down Happy. Dit staat daar ook onder andere op. Gewoon even een album trekje tussendoor. Lang, Hot zomer heeft helemaal niks te maken met de uh, ja, gelijknamige platen van Style Council. Daarvoor ook nog The Black Rose en Jealous Again. Net heb je de tips gekregen van zaterdag. Nu krijg je ze van de zondag. Wat is er te doen dan? Nou, van 11 tot kwart over 12 is er weer zo'nzelfde proefles zenmeditatie bij zen.nl. Kun je kennis maken met mediteren, dat is helemaal gratis. Van 12 tot 5 kun je tweedehands uh, kleding ja, uh, ja, scoren. Een pop-up shop is er bij de Hall of Fame. Dat is ook creatief talent, muziek en bier. Ook belangrijk, ja. De alcohol idee zit erop, maar we gaan gewoon door natuurlijk. Um, dan van... Van 2 tot 11 s'avonds, dan is er een zomerbar bij Ginfish. Ze dus, uh, ja, is er ook een steegsessie met tunes van technische dienst, gratis entree uh, Van half 3 tot 7 is er Fiesta Mexicana, ik ben naar Mexico gekomen, in het uh, Duvalhok is dat, daar is live muziek van Carolina y los Mezcalet. ook echt Mexicaans. Van 3 uh, tot 11 is er een Bugaboo Backyard Barbecue bij Clubs Mienerij. Muziek, barbecue, borrels, nou je kent het. En ook van 6 tot 2 is er ook nog zo'n uh, barbecue. Danny's Barbecue bij The Cat's Back. Ook daar tunes, borrels en heerlijke gerechten. Ook gratis entree daar. House of Pay nu, jump around. Punks, oh, hot Feeling funky Amps in a chunk And I got more rhymes in there's cops that a Dunkin' Donut shop. Sure enough I got blocks from the kids on the help was my mom and my pops I came to get down I came to get down So get out your seat and jump Just like the prodigal son, sun, I've returned Anyone stepping on me, you'll get burned Cause I got lyrics, but you ain't got none If you come to battle with a shotgun But if you do, you're a fool, cause I do to the death Trying to step to me, you take your last breath I got the skill, come get your bill Cause when I shoot the gift, I shoot the kill I came to get down, I came to get down So get out your seat and jump around of Pain en Jump Around, ja dat zijn van die vrijdagavondplaten, daar kun je gewoon helemaal los op gaan, gewoon bij de eerste seconde, zodra je hem hoort, dan denk je, oh, oh, oh, dit is mijn nummer, en dan ga je de dansvloer op, en dan, dan ga je gewoon uiteindelijk helemaal los, en ik heb wel meer nummers hoor, waarbij ik dat heb, dat ik echt denk van, oh, ik kan niet dansen, maar ik zou gewoon bijna echt naar het midden van de dansvloer gaan, en dan, dan ga ik gewoon los, dit is er ook bijvoorbeeld zo eentje. Ja, hier ga ik echt helemaal los op hoor. Ja, ik voel me rijk als een koning. Ik heb een truc. Als mijn bodem... Ik... Ja, dat is veel genoeg natuurlijk. Um, of, of ken je dat ook van uh, talentenjachten, X-Factor, de Voice Holland, ik noem maar wat. Uh, dat er uh, zo'n hele dikke vent het uh, podium op komt. En dan denkt iedereen van, oh, nou dit, nou, dit wordt wat hoor, dit wordt wat. Uh, en dan gaat hij uiteindelijk, uh, doet hij Unchained Melody hè, bijvoorbeeld. Echt zo'n nummer wat hij uh, ja, al helemaal overal en, ja, gebruikt wordt. En nou ja, dan begint hij te zinnen en dan na de hand die jury... Oh, wat mooi! Wat mooi! En ik denk alleen maar... Oh, nee! Maar goed, um, over uh, ja, echte floorfilms gesproken. Liedjes waarmee je meteen de dansvloer op wil. Um, ik heb uh, deze nog helemaal niet gedraaid. De vrijdag voordat ik uh, op vakantie ging, toen uh, kwam uh, dit uh, volgende liedje uit. Um, en ja, ik heb, toen hebben we de, de, ja, zo'n Motown-uitzending gedaan. Drie uur alleen maar muziek van het Motown-label gedraaid. Dus ik kon deze nieuwe zin al toen niet draaien. Want ja dan zou ik ook een beetje tegen mijn eigen regels als het ware ingaan. Uh, maar nog niet gedraaid dus. Um, het is ja, de, de top 40. Dance staat er vol mee. Uh, of, ja, de, of eigenlijk andersom. De top 40 staat vol met, uh, met dancemuziek. Maar deze is eigenlijk gewoon te goed voor de top 40. En hij zou er ook nooit in komen te staan. En waarom? Omdat uh, nou, hij is best... Duister. Hij is, hij is, nou, het is een beetje een duistere danstrack. Helemaal nieuw. C.G. Lewis samen met Robin. Die ken je misschien nog wel. En Channel Tres, Die doet er ook op mee. Oh, done, yeah. En dan krijg je uiteindelijk dit. Een beetje donkere dansliedje. Ik vind het fijn. Het heet Impact. Hopelijk heeft het ook een grote impact op jou. Ik ben er in ieder geval weg van. De dansvloer op zou ik zeggen. I impact. wave, they love it, huh? I'm in the haze, 30,000 feet, no sleep, I've been trapping for days, C.G. Lewis, Robin en Channel Tres. En Impact. Hij krijg ook meteen een berichtje van iemand die zegt: Maarten, flikker toch op met je Henk Wijngaard. Ja, jongens, het was een grapje, het was een grapje. Deze platen die gaat trouwens over mij hoor, oh, maar hij zegt uh, Marn Martin. Yeah, Martin. It's another pure gray, Martin. Morning. Don't know what the day is holding. And I get up right when I walk right into the path of a lightning ball. The siren of an ambulance comes howling right through the center of town. And when one blinks an eye, and I look up to the sky for the path of a lightning ball.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 Het is geen ene plaat, maar het is een spannende plaat. Ik weet niet of je ooit de film The Bear Race Project hebt gezien uit 1999, maar daarmee kun je het een beetje vergelijken. Het is niet eng, maar het is spannend. The Cure and a Forest, alsof je ook echt het donker, net voor zon zondag in het bos bent, helemaal alleen. en Spannend toch? The Cure en Forrest. Daarvoor ook nog Jake Bug en Lightning Bolt. Even kijken, de laatste elf minuten. Ik heb nou nog een laatste nieuwe liedje. Uit Nederland. Dus dat is ook mooi. Hè? Je moet het Nederlandse product een beetje steunen. Niet alleen in coronatijd, maar gewoon überhaupt. En, nou ja, dit is een liedje. Ja, als, het, hè, als het echt vrijdagmiddag is en je bent klaar met het werk of klaar met school. Dan gooi je die tas gewoon in de hoek en dan zet je deze plaat op. Het is ook een beetje... Ja, Um, ja, heeft, volgens mij heeft de band zelf um, dat ze ja, eh, ook een beetje klaar zijn met heel dat corona. Ja, dat is iedereen natuurlijk. Iedereen wil daar uh, vanaf. Maar gewoon even om al die frustratie eruit te gooien. Hè, want je hoort het iedere dag: corona, dit corona, dat. Om gewoon even die frustratie eruit te gooien. Hebben zij deze plaat gemaakt: uit Nederland. Meelief en burn. Naked and Famous Youngblood, daarvoor ook nog Mayleaf en Burr. Ja, en natuurlijk, natuurlijk, hè ja. Ah, toptune dit ook hè. Oh. En hij mag weer, hij kan weer. Ja. Vanmorgen morgen dan start hij de 107e editie van de Tour de France. Die start de komende zaterdagmorgen dus aan de Côte d'Azur om op zondag 20 september in Parijs te finishen. De race speelt zich af in de zuidelijke helft van Frankrijk en hij bergt flink wat hoogtemeters. Laatste test bergop. In een individuele tijdrit met de finish op de steile La Plange des Belleville. Ja, er zijn echt een... Een hoop van die Tour de France uh, tunes. Maar je, moet er maar eens, uh, je moet maar eens zo'n lijstje op uh, Spotify uh, opzoeken. Uh, heb ik natuurlijk uh, ook gedaan. Want ja, het zijn er echt uh, een hele hoop uh, als je even kijkt. Deze is ook leuk. Ja, ik, ik ben er echt meerdere tegengekomen die ik eigenlijk wel leuk vind om te laten horen. Maar ik vind dit, dit vind ik ook echt helemaal top. Bert. Ja, en je bent gewoon in Frankrijk, ja. En er zijn er, ja, natuurlijk dus heel veel van die tunes, maar echt een plaat over de Tour de France. Ja, je hebt natuurlijk Bicycle Race, maar dat is niet echt een plaat over de Tour de France. Ja, als je het echt over het evenement zelf hebt, daarover gemaakt, ja, dan kom je natuurlijk met deze. Ah. Ah. ah. Ja, ik denk dat hij wat kauwgom op heeft ofzo, en dat hij dan even, dat het, dat hij net, of een Coca-Cola en dan, of, of, of bier, ja, dat is zoiets. Goed. Sluiten we dan uh, mooi mee af met deze, Kraftwerk, die maakte begin jaren 80 een plaats over de Tour de France, en om het gewoon ja, lekker makkelijk en overzichtelijk te houden, zo heet hij ook, Tour de France. Fijn weekend, tot volgende week.